Vier hulporganisaties roepen premier Rutte op om in Brussel ook de mensenrechten van vluchtelingen te bespreken. De EU-landen en Turkije praten vandaag en morgen over het principeakkoord over de vluchtelingencrisis. Mensenrechten worden door die crisis in Europa geschonden, schrijven onder meer Oxfam Novib en Save the Children. Kledingwinkels hebben in 2014 opnieuw minder verdiend, blijkt uit cijfers van het CBS. De winst nam met ruim een derde af vergeleken met een jaar daarvoor, kwam uit op 93 miljoen euro. Volgens de brancheorganisatie wordt er sinds de crisis minder uitgegeven aan kleding, maar zijn de winkels nog altijd hetzelfde geld kwijt aan huur. Ook is de concurrentie van webwinkels groot. De man die zaterdag in Eindhoven werd neergeschoten door de politie, is aan zijn verwondingen overleden. Agenten kwamen af op een melding over huiselijk geweld. De man van 41 verzette zich hevig bij zijn aanhouding en zou de agenten met een scherp voorwerp hebben bedreigd. Daarop trok een van hen het dienstwapen en schoot de man neer. In verschillende Braziliaanse steden zijn protesten uitgebroken. Betogers zijn boos dat oud-president Lula een hoge functie heeft gekregen. Hij is benoemd tot stafchef van de regering. Lula zou betrokken zijn bij een groot corruptieschandaal. Maar nu hij die hoge functie heeft, wordt vervolging lastig. In de hoofdstad Brasilia protesteerden duizenden mensen. De politie gebruikte traangas en flitsgranaten. Het weer is helder, het kan nog wat mistig zijn... maar als die mist is opgetrokken wordt het een zonnige dag bij een graad of 12. Morgen wat meer bewolking en dan wordt het ook iets kouder. Blijft wel droog. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Lasciatemi cantare, una canzone piano, piano. Lasciatemi cantare, kantelen, want ik ben een italiano, un italiano een Italiaan, een si Italiaan, een Italiaan, La crema da barba lamenta. Con un vestito gessato sul blu. En lamo viola la domenica in tv.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 Ja, nou,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 Geschreven door de heer Ekeur. Het is een beetje droevig verhaal, maar het, het, het leven is niet altijd vrolijk. Nee, het, en, dat is gewoon zo ja, soms, ja. Het, zijn, het is eigenlijk een één acteur in tweeën gesplitst. Er zit een hele kleine pauze tussen. Want we gaan dus even overstappen met een, een nachtje. En een decorwisseling neem ik aan? Nee, nee, nee, dat, dat, nee dat hoeft okay. niet. Het speelt allebei in een huiskamer. Dus dit jaar hebben we een makkie.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 Maar ja, ja, het zijn toch altijd stukken van vroeger. En vroeger was het toch niet altijd zo uh, nee. leuk Nee, Dat nee, nee. hoor wel Niet oh. met die scheepvaart nee. natuurlijk. En nee, met, dat is uh, waar. He, de mensen die omkwamen. Dus ja, ja het was niet altijd. Uh, maar en het als is al wel deel van het Zandvoortse leven. Ja, ja, ja. ja altijd. Ja, wij, nee. wij zijn eraan gebonden natuurlijk. Ja. En daarna nog een stuk. De Moriaan in de Noordbuurt. En vertel daar eens ah. iets over. Ik...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 Vertel, vertel eens, Hans. Hoezo? Ja, nee, dat zie je vanzelf wel, want dat is juist uh, het nee, mooie ervan. Ik dacht dat er een levensfilosofie uh, kwam nu over. Nee, oké. Okay. Iets um, verder over de Wurf. Uh, het is natuurlijk de oudste uh, folklorevereniging van Zandvoort. Nou, eigenlijk als begon als buurtvereniging. He? Begonnen als buurtvereniging. Begonnen als buurtvereniging. Ja, en toen...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 En maar, hoe, hoe groot is de vereniging eigenlijk op dit moment? Uh, op dit moment hebben we ongeveer 25 leden. Oh, en die treden allemaal uh, die uh, ja, verantwoordende? Uh, nee, ze treden niet allemaal op. Nee? nee. Niet meer. Nee. En het wordt ook steeds minder. Hè. We worden ouder. En ja, de oudste is natuurlijk op het ogenblik. van Hansen, ja, ja. Die speelt nog steeds mee. Mee, je? Ja? Ja. ja. En de jongste, dat is een uh, oppaskindje van mijn... Of... Was me op als kind en die is nu 13, 12 en die doet dit jaar ook voor het eerst mee. Oh, oh wat leuk. Maar ja, daartussen hebben we niks zitten. Tussen de 28 en de 13 nee. zit niks. Dus jullie nee, zijn nou ja. eigenlijk nog leden. En, we jullie, hebben no en jullie vallen onder, Zij de, onder de 13. Ja. ja, we hebben nog wel een jongen, hè? Jordi Kruger. Die, of Kruij, die is, ik dacht, 16, ja, 15, 16. Maar verder keer, hebben we niks. Vorige keer had ik begrepen dat er ook weer een nieuwe.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 Toen moest het opeens, ja, wat gaan we nu doen? En toen kwam dit stuk. Uh... Voorbij fietsen. Ja. Yeah. Maar hebben jullie geen, geen, geen, verbinding met andere toneelverenigingen? Dat je mogelijk uit hun uh, voorraad te zitten kan of ja? zo. Nee, of de zo? enige folklorevereniging van heel Nederland die toneelstukken speelde, dat waren wij. Want we zitten, we waren ook bij een Federatie aangesloten en wij waren altijd de enigste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 volkloorvereniging heeft... Nee, maar je hebt op Zandvoort ook nog andere toneelverenigingen. Dat... Maar geen volkloren. Nee, maar misschien nee, maar dat die zou... mensen een keertje in zouden kunnen ja. willen vallen. En... Aanpast. Bijvoorbeeld. Ja, we hebben een hele go hebben een go ja. goede band mee... en er zijn er een paar dames van Hildring die bij ons zijn gespeeld. Nou, kijk, dat bedoelde ik. Kijk, een beetje uitwisseling kan geen kwaad, denk ja, die ik. Die luisteren, het is leuk om natuurlijk... en Zandvoort te praten... Zover dat gaat. Ja. En ze vinden het natuurlijk ook niet leuk om het haar in een kappje te doen. Want ze hebben liever dat hun haar. Ja. Hebben. En dat verkleden, ja, dat vinden ze toch niet altijd leuk. Nee, nee. Dus dat is heel Dus moeilijk. dat is de bottom. Ja. Hebben jullie het idee dat uh, het Zandvoortse dialect ook aan het uitsterven is daardoor? Ja, wij proberen het natuurlijk nog wel. Om het heel duidelijk te praten. Maar de jonge lui vinden het heel moeilijk om dan echt het Zandvoortse. Ja, omdat. En dat, ja.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 We hebben niet maar, weer het zelfers. dat hebben ze nooit meegekregen van kind of van. Nee, nee, nee dat Nee, mij is, ja. mij is ook verteld toen ik pas bij de werf kwam, als je Engels kan leren, kan je ook tandvoets leren. Hoogstandvoets, oh, hè? Ja hoor. Dat zijn jouw ja, papot En het is allemaal ABZ alfabetisch geschreven tandvoets. Ja. Ja, zeker minstens twee talen. Het is taal. allemaal uh, half fonetisch opgeschreven, ja. dus als je gewoon leest wat er staat, er staat in de boek ook. Een, een nieuw lid die had het nog nooit gelezen en die leest het zo in één keer op.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 We maken het er altijd rustig, beginnen we. Maar kom iedere keer, dan hoor je ook het zand voort. Ja. En dan kan je er af en toe wat ja. bij maken. je De vereniging de Wurf nog andere dingen, bal hey. van een toneel... en je acte de natuurlijk zoals bij het museum en ja, dergelijke. Wat gaan jullie nog uh, naar het buitenland toe? Want schouwen? dat gebeurt in het verleden wel heel nee, vaak. Nee, het dat, dat kan niet meer. Want we krijgen wel steeds aanvragen voor het buitenland... Ja. maar als je dan ziet wat ze vragen... dat zijn dan groepen van 30, 40 personen... Zo. met een maximumleeftijd van 18 jaar. Nee, je moet uh, kunnen dansen. Ja, ja, ja, ja. ja, en dat gaat voor ons helaas niet meer op. Nee, nee. Dansen, nee niet dansen, dat dansen is een probleem. Ja, die hey, gaat nog wel. <laughs> <laughs> nou, ik Zo. moet zeggen, als je dus met kostuum aan danst... dan ben je wel acht kilo zwaarder, hoor. Ja. Dat is echt topsport. Pittig, ja. Ja. ja. Maar uh, dus de, dat gebeurt in het buitenland niet. Maar in Nederland nog wel? Wel. Ja.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 En ja, dat is dan altijd van... Ja, hé, dat... nou is wat anders dan alleen maar dat zwarte groen. Precies, dat, en dat is heel leuk. jullie wel. Wat ja. jammer dan. Wat is Eibertjesdag? Waar komt de naam trouwens vandaan? Weet ja, je? Ik dat heb geen Eibertjes... flauw idee. Ik gaan heb we het wel we... geweten, maar... Dan gaan we opzoeken, Eibertjesdag? Ja. Ja. Maar je kunt hem zelf ook organiseren hier dan. Kunnen jullie dat niet doen? We hebben jaren geleden, jaren, jaren geleden... Hebben we een uh, schouw gedaan, hè? Dus, dus dat uit alle delen van uh, Nederland... we hebben dan twee paar uitgenodigd, of één paar...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 Het, het is, is, het, um, is het een kwestie van geld? Stel, ja. Stel ja. jullie zeggen van nou wij zouden het wel leuk vinden om uh, ook zoiets... Uh, we gaan een leuke naam doen en dan zijn jullie de gast... De we hebben wel een goede als Eibertjesdag. Ja, maar dan moet je de mensen geld? toch ook uh, reiskostenvergoeding geven? Je ja. wil ze toch ook een lunchpakket geven? Ja, dat kost enorm veel geld. Ja. Hebben jullie alles gepraat met de wethouder die toch heel graag... inderdaad ja. Zandvoort op de kaart wil hebben? Ja.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 Uit. Niet dat ze daarbij <laughs> opent. Maar vrouwen, we hebben dus dus weer drie brei gekregen. Altijd tekort. Of het nou koor is. Maar mannen, altijd. daar, hebben we, echte, daar hebben we echt een tekort aan. Altijd die mannen. mannen. Baby, moeten ze zich aanmelden? Vertel, e-mailadres...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 Hoezo, hoezo, zei de man, ik hou mijn mond nu en hij zei dat. Goed, uh, dank jullie wel en heel veel succes. Komende week en met spanning en uh, nou ja, gewoon daverend succes. En kom allemaal kijken Zaterig natuurlijk. Over een week. Ik Uiteraard. denk dat jullie al uitverkocht zijn, of niet? Nou nee, er kunnen altijd We nog wel mensen wel erbij, bij hoor. Krijg altijd. Ja, ja. Al zijn het staanplaatsen. Dank jullie wel. <laughs> en heel veel uh, the gates of the factory Aren't there? It's just imagination. They lack everything's the same back.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 Ja, voor deze doelgroep, nou ja. ja. Nou, er zijn mensen die dit opmaken, Arie. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar daar valt het onder. Dus ja. het, het, is, het, zijn verder geen, het is geen fysiotherapie, het is uh, geen eigen kosten. Oké, okay. nou goed, dat, denk, we hebben het over een fysiotherapiepraktijk. Ja. Dus ja. Nou, dan denk de je automatisch aan fysiotherapie, maar dat is het niet. Het is nee. in jullie praktijk. Wij Heel zijn als begeleiders fysiotherapeut en er is een psycholoog bij, de huisarts. daarmee vorm je eigenlijk een team van...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 participatiemaatschappij, ja, helaas ook. Ja. eigen kracht ontdekken, ja. wat kunnen we ondanks onze beperkingen nog wel, en wat, waar zijn we goed in, en dat komt in dat programma... Nou, het uh, staat wel eens door natuurlijk, naar boven. die participatie. Ja, ja. dat, dat, dat ja. wordt natuurlijk ook wel eens een keer, uh, maar is wel erg, de nou, behoorlijk ja. tegenwoordig. Als ja. ik de die indruk zo zie wat met vrijwilligers wordt gedaan, dan denk ik, nou sorry jongens, ja. je kunt een stapje te ver gaan. Ja. Maar dat is een ander hoofdstuk, maar ja. Ja. jullie ja. hebben maar een beperkte rolbegrijping. Het is dan... puur het begin.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 fysiotherapie Prinsenhof ja. en zeggen: Ik hoorde. Het mag ik even ja. praten? Of Dat met is, de huisarts natuurlijk. Eigenlijk. Met ja. de huisarts. Maar dit is ook een klein drempel, ja, En ja. jullie hebben ook het een en ander vermeld op jullie website, neem ik aan. Ja, ja www.prinsenhof.nl of iets dergelijks. Ja, met daar kom je mee. Physioprince.nl. Ja. En als we een groep vol krijgen, dan, uh, dan kunnen we mee beginnen. Ja. Ja. <coughs> ja.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 Van de zweep. Maar je weet hoe het is en als je me mist, bedenk dan maar dat ik altijd blijven zal, altijd in.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 tot 90 ongeveer. Toen ging mijn broer eruit en die deed alleen nog de administratie. Maar even voor de luisteraars, het was natuurlijk niet zomaar een winkel. Het was een winkel waar feitelijk alles te kopen was. Althans, alles, speelgoed, diggel als ik het zo mocht noemen. Als je iets wilde hebben, ging je naar Jupiter. De mooiste jaren waren de jaren 70. Waarom waren dat de mooiste jaren? Dan hadden we de winkel op de entree op het Raadhuisplein. En daar was dus een... Beneden hadden we een speelgoedafdeling... En dan geef je de huisartszaak. En dat, waar nu uh, waar Moerenburg zat, dat hadden we ook erbij. En daar zat de sportafdeling. En dan hadden we het gedeelte in de Louis-Davidstraat. Dat was split level. Ja. Beneden meubeltjes. Ja. En boven hadden we hele luxe servies en dat soort dingen. Ja, heel mooi. Uh, ja, dat weet ik wel. Ja. Oh, ja, maar iedereen kan zich dit waarschijnlijk ja. wel herinneren, toch? Er ja. waren twee liften. Een lift in de Louis-Davidstraat en een lift in de Haltenstraat.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 Nee, ik heb wel ja, erg zoveel meegemaakt. Ja, ja. maar het is ja, voor de geschiedenis van Zandvoort is dit natuurlijk wel heel erg leuk. Ja, wie weet, nou, als nou, ik gespecialiseerd ben. We, oh, dat nou. duurt nog heel lang toch, hopen ja, Kees? Ja. Nou, dat weet ik niet, als ik <lacht> nee. Kees zo hoor. Ik zei, hopen we. Ja, ja. <lacht> maar goed, dus dat, uh, maar op dit moment doe je het alleen? Ik doe het met mijn vrouw samen en mijn broer Jaap. Die doet nog administratie, die is niet helemaal 100% meer. Nee. Ik kan haast niet horen.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 Wat gaat Blokker doen? Omni-channel. Channel, ja. Zoek het maar op, op internet. Omni is veelomvattend. Ja, nou, toch, of het komt erop neer. Alle inkomers bij Blokker zijn in wezen ontslagen. En die hebben allemaal opnieuw moeten, uh, moeten solliciteren voor een nieuwe baan. En de uitgangspositie is van het Omni-channel dat de klant centraal staat. Nou, dat is toch een geheel nieuw inzicht, hè? ja? Klantcentraal. En verder, de klant is centraal. En verder dus ik wat niet de klant wil hebben, of zo. dat moet, dat <lacht> moet ingekocht worden. Is dat nieuw? Dat is nieuw, ja. <lacht> dat is nieuw. Dus dat betekent ik niet, dat bij jij aan de ingang staat en zegt: <lacht> wat zou je willen hebben? Ja, ja. Dan kan ik dat voor ja, je ja, inkopen. Ja, ja. Het is wel, ja. Nou ja, goed. Ook dat zijn allemaal nieuwe inzichten, ja, toch? Ja. En die zijn ook zo weer voorbij en dan komt er weer wat nieuws. Dat zal best. Ja, maar je, je werkt wel met plezier, hè?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 En dat verkoopt ook in Nederland. Ja, leuk. Dus 600, winkels. 600 winkels hebben ze. Oh. 26 geloof ik. Geen idee. Ja. ja, nee, geen idee. Het is natuurlijk ook een begrip, hè? Blokker ja. is een begrip. En uh, bij ons is Jupiter. Het grappige is dat ik ook nog heel vaak zeg: even naar Jupiter. Ja, ik ook. Ja, nou, de... En volgens mij ben ik niet de enige. Er zijn er meer die zeggen: Jupiter. Jupiter! Jupiter.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 Jupiter. Tuurlijk, het Jupiter, Jupiter, Jupiter gaat gebeuren. Jup. even een Juip. Goede, ja, ja. goede vader hè, he, ja. dat, Jupiter is de naam van goede vader. Oh. Voel jij zo? Oh, goh, nee hoor. Oh, ja. ik, ik, toen, nee, hoor. Ik, ik ben ook een onduigende jongen geweest toen ik 12, 13 was. als ik mijn, kleine, mijn kleinkinderen zie op die leeftijd. Dan denk ik, jongen, jongen. Wat jongen. zijn die lief? Nou, nee. Ik, ik was ontduigend. Maar ik was door, dus. <laughs> nou, dat kon in die tijd, Kees. Dat ik denk die dat die wij dat allemaal nou, hebben, maar nee. we, we nee. weten ook gewoon de helft niet... van onze kinderen en kleinkinderen. Maar goed ook. Nee. nee, zo is het. Ja? Ja. Dankjewel. En Ach, nou. wij gaan naar het nieuws. Uh, ja, nou, ik denk dat Thomas nu weer... nog eerst een muziekje gaat draaien. Eerst een ja. muziekje en dan naar het nieuws. Ja. Thomas. Dankjewel. Oké. Okay.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 Nog dicht, geen voel voor de mammot en de papagaaien.